9 uur. Het NOS-journaal. Door meegens. Kabinet wil hardere aanpak voor huisjesmelkers. Michael Bogert bekend tien jaar dopinggebruik. Een Bolshoy opgepakt voor zuuraanval op artistiek directeur. Peurschuim moet helemaal worden verboden als isolatiemateriaal. Dat vindt het expertisecentrum van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Dat doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Bij het gebruik van peurschuim komen chemische dampen vrij... die kunnen leiden tot huidafwijkingen, maagdarmklachten en astma. Volgens het expertisecentrum wordt er vaak niet gewerkt volgens de voorschriften. Als wij kijken naar de mensen die wij gezien hebben... zijn dat eigenlijk altijd mensen geweest waarbij bij het aanbrengen van het peurschuim... niet volgens voor stringente voorschriften is gewerkt. De Europese brancheorganisatie ISOPA kwam vorige maand al... met strengere veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van peurschuim. Minister Blok voor Wonen wil huisjesmelkers harder aanpakken. In Trouw zegt hij dat eigenaren die te veel mensen in een pand laten wonen... of het laten verkrotten, kunnen rekenen op hoge boetes of een verhuurverbod. Blok wil hiervoor de wet aanpassen. Grote steden vinden nu dat ze te weinig mogelijkheden hebben... om in te grijpen tegen huisjesmelkers. Minister Blok legt zijn plannen eerst voor aan een aantal organisaties... waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Michael Bogert is niet van plan te vertellen wie hem heeft geholpen bij het krijgen van doping. Hij is zelf verantwoordelijk, zegt hij. De voormalig kopman van de Rabobank-wielerploeg bekend in een televisieinterview met de NOS... dat hij tien jaar lang gebruik maakte van EPO, bloedtransfusies en cortisone. Hij kon er niet langer onderuit, zegt wielerverslaggever Gio Lippens. De druk van buiten was te groot. Op een gegeven moment komt er een jochie van acht. Uh, zo zegt Bogert, dat komt op hem af en zegt... Jo, jij bent die wielrenner die doping gebruikt heeft. Hè? Want uh, dat heb ik op televisie gezien. Ja, En hij zegt op dat moment, dan, dan heb je het idee van... Dit moet stoppen, dit kan gewoon niet meer. Uh, ik moet nu zelf naar buiten komen, want uh, dit gaat gewoon niet goed. Volgens Bogert heeft hij niet continu gebruikt. Hij zei dat hij de Tour ook vaak genoeg schoon heeft gereden. Het interview met Michael Bogert is vanavond... om zeven uur te zien op Nederland 1.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 Het Openbaar Ministerie heeft voor 13 miljoen euro beslag gelegd bij een voormalig bestuurder van Ballas Nedam. Volgens het Financiële Dagblad heeft oud-commercieel directeur Wek persoonlijk geprofiteerd van projecten in het Midden-Oosten. En zou daardoor bijna 13 miljoen onrechtmatig hebben verdiend. Onder leiding van Wek bouwde Ballas Nedam onder meer Saoedische luchtmachtbasis en een brug van Saoedi-Arabië naar Bahrein. Het bedrijf Ballas-Nedam was ook verdachte in de corruptieaffaire. Het kocht vervolging eind vorig jaar af door af te zien van een claim op de fiscus en 5 miljoen euro te betalen aan het Openbaar Ministerie. In Venezuela heeft de regering zeven dagen van rouw afgekondigd vanwege het overlijden van president Hugo Chavez. Gisteren overleed hij na een lang ziekbed. Chavez wordt vrijdag begraven. Binnen 30 dagen worden in Venezuela presidentsverkiezingen gehouden. Vicepresident Maduro treedt tot de verkiezingen op als waarnemend president.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 ANUW ah, verkeersinformatie. De ochtendspit stelden wij naar voor. Maar er zijn wel problemen op de A2, Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen staat 7 kilometer file. Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. En daarom is de rechter parallelbaan nog dicht. Verder staat er nog een wat langere file op de A50. Arnhem richting Os, tussen Heteren en Knoop.E-wijk 5 kilometer. Het lijkt logisch.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 Met de EcoC-Sprinters van Kyocera bespaart u met elke afdruk op energie, afval en papier. En dat wel 500.000 keer zonder onderbreking voor onderhoud. Ga naar KyoceraDocumentSolutions.nl Kyocera. Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Fonds voor Sociale Initiatieven, zoals een dorpshuis, een buurtmoestuin of een jeugdhonk.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Waarom, Michael Bogert? Waarom? Ik wil graag gaaf wielrenner zijn, wielrenner blijven. En een goede wielrenner zijn. Het is zes minuten over negen. Daarom dus. De voormalig kopman van de Rabo-wielerploeg, Michael Bogert... heeft bekend tien jaar lang heeft hij doping gebruikt. Een goede wielrenner was hij, Michael Bogert. Maar hij deed het dus wel met hulp van doping. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt... En, uh,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 Michael Bogert dus. Het hele gesprek dat Kees Jonkins met hem had... ziet u vanavond op Nederland 1 om 7 uur. Een deel daarvan kunt u nu al zien op onze website nos.nl. Het is natuurlijk interessant, hè, want tijdens en na zijn wielercarrière... heeft Bogert altijd ontkend middelen te gebruiken. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Dat klinklaar ons onzin wat, uh, wat, wat daar staat dat ik uh, een, aan een machine zou hebben gelegen. Ik ben nooit in wenen geweest om uh, te laten behandelen. Nee. En je hebt nooit over bloeddoping, of weet nee, ik veel nee, hoe dat... Nee, dat dat nee, heb nee, je nooit meer nogen gehad. En daar blijft het voor dit moment bij? Daar blijft het voor altijd bij. Nee. Dus, tot vandaag namelijk. Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dit van Bogert? Het uh, enige wat ik kan zeggen is dat wij een gesprek met Bogert gevoerd hebben. Maar de inhoud, daar uh, kan ik niet op ingaan. De kans is aannemelijk dus dat hij bij u eerder al een bekentenis heeft gedaan... dan uh, nu bij de NOS? Nou ja, dat zou kunnen, maar nogmaals, ik ga niet de binnenhoud van te spreken In dat soort gesprekken voeren wij uitdrukkelijk vertrouwelijk, zo spreken we het ook af. Dus daar ga ik niet op in. Was u dan nog verrast door het nieuws van vanochtend? Nou ja, we weten allemaal dat al een hele tijd uh, de een na de ander wat dat betreft zijn verhaal komt doen. En we weten ook dat al heel lang verwacht werd dat Bogert erbuiten dus zou komen. Dus eigenlijk net als iedereen was ik in die zin niet verrast. Uh, Elke Nederlander zat eigenlijk een beetje te wachten, geloof ik. Hm. Weet u nu genoeg, meneer Ram, of gaat u Bogert nog bellen voor een uh, vervolggesprek? Nou ja, dat... Dat per definitie, maar uiteraard er volgt nu ook gewoon een procedure. Hoe die procedure in elkaar gestoken wordt, dat weet ik niet, want dat is in dit geval kan het op een aantal manieren gebeuren. Maar waar, moet, waar moeten we aan denken, waar kunnen we aan denken? Nou, er komt in ieder geval een terugprocedure. De vraag is wel wie dat gaat doen, omdat er in dit geval meerdere mogelijkheden zijn. En dat gaan we de komende dagen uitwerken. Bogert zegt dat hij alleen daar zelf verantwoordelijk van voor is. Hij noemt geen namen in de media, heeft het niet over een netwerk. Wilt u dat uiteindelijk dan toch wel van hem horen? Nou ja... Waar wij mee bezig zijn al enige tijd is, is proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van hoe doping in elkaar zat. En uh, wat wij op dit moment eigenlijk in ieder geval kunnen vaststellen is dat dat uh, niet, niet zo simpel en eenduidig was dat iedereen in dezelfde positie zat. Dat betekent ook dat uh, verklaringen onderling heel erg kunnen verschillen en allemaal waar kunnen zijn. Maar natuurlijk willen wij ook van Bogert en overigens van iedereen die in die periode erbij betrokken is... nog eens heel nauwkeurig horen hoe het in elkaar stak. En het is aan hem om dat al dan niet te vertellen. Ja, nou is Bogert de achtste oud-rabo-renner die opbiegt. Het lijkt toch redelijk structureel geweest te zijn bij de raboploeg. Heeft u dat idee ook? Nou ja, op het moment dat je weet dat redders en misschien nog wel meer in die periode gebruikt hebben, ja, dan, dan is er natuurlijk sprake van structureel dopinggebruik, wat nog niet wil zeggen georganiseerd dopinggebruik. Dat is nog iets anders. Wat is voor u het verschil daarin? Nou ja, dat in ieder geval het idee van, er was een, een soort uh, totaal georganiseerd programma. Dat, vanuit, de, vanuit de ploeg? Bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat is echt nog een tweede. Uh, het is duidelijk dat er een cultuur was, maar een cultuur is nog iets anders dan een organisatie. En meneer Ram, Bogert zegt ook van mijn EPO haalde ik gewoon in Nederland. Schrikt u daar nog van? Oh, dat is, ik heb die uitspraak ook gelezen. Dat is in die zin wel atypisch dat in de meeste gevallen de EPO ergens anders gehaald werd. Het feit dat het in Nederland kan is ons wel bekend, maar het is zeker niet gebruikelijk en het is uiteraard zeer ongewenst. Het is u bekend dat er in EPO, in Nederland... EPO gehaald kon worden? Uh, ja. Waar, dat, waar kon dat? Uh, dat kan op meerdere plaatsen, maar ik ga geen adressen geven. Uh, kan dat nog steeds? Dat kan denk ik nog steeds wel, al zei het dat het heel moeilijk is. Het is die zijn ook verrassend dat uh, het eigenlijk veel makkelijker was in andere landen. Dus uh, in de meeste gevallen kiest een renner of een ander en niet voor simpelweg omdat het simpeler kan. Even hoor dat EPO gebruiken. Zijn dat uh, tussenhandelaren die zich hier gevestigd hebben? Of kan je dat krijgen bij, bij artsen als u algemeen zou willen blijven? Um, in algemene zin kan het allebei. Ja, Oké. Okay. Ja, maar is het zo simpel? Want we horen van bij In Aken ging je gewoon naar de apotheek. Is dat ook ja, in Nederland dan het geval? Nee, zo simpel was het in Nederland over het algemeen niet. Al, al, al ken ik natuurlijk niet alle situaties. Uh, in principe is in Nederland uh, de, de keten van, uh, van de farmaceutische producent... naar uiteindelijk de eindgebruiker, de patiënt... Is een gesloten keten. Het is niet eenvoudig om daar, uh, uh, laat ik zeggen, tussendoor iets voor uh, een ander doel uh, aan te wenden. Dus het is gewoon erg lastig. En in principe zou het systeem het helemaal moeten uitsluiten. Daarnaast is er gewoon een illegale markt. Uh, mm. Die is er ook in Nederland. En uh, het zou wel heel verrassend zijn als dat bij Lomsgrenzen ophield. Ja, u had het over een tuchtprocedure uh, die nu ingaat. Wat houdt dat, zou dat kunnen inhouden voor Boger? Nou ja, de, de, de zaak wordt uiteindelijk beoordeeld door een tuffcommissie. Nogmaals, ik weet niet welke tuffcommissie, want dat moeten we nog even op een rijtje zetten. Uh, maar dan maar... worden overwinningen teruggehaald? of ja, ja. Waar moet ik aan denken? Nou, er zijn in principe altijd drie mogelijkheden in, in, uh, in het terugreglement: uh, Een schorsing voor, voor een, uh, een periode overeenkomstig, de overtreding. Maar goed, dat en... heeft nu niet zoveel zin, want hij fietst niet meer. Nee, nou is het wel zo dat een schorsing altijd alle aspecten van de sport betreft. Dus uh, men komt er vaak toch wat later achter dat bijvoorbeeld een andere rol als trainer of coach of, of dergelijke ook zijn uitgesloten dan. Dus okay. dat heeft wel degelijk consequenties. Daarnaast geeft het dopingreglement de mogelijkheid om uh, eventuele wedstrijdresultaten terug te nemen. Dat kan, maar of dat gebeurt is een tweede. Ja, dat moet nog blijken. Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit, fijn dat u zo snel wilde reageren. Ja. Met het overlijden van de Venezolaanse president Hugo Chavez verliest Latijns-Amerika een flamboyant politiek leider. Zo was Chavez nooit te beroerd om gepeperde uitspraken te doen, bijvoorbeeld over collega-regeringsleiders. Unidos, a quien diablo, vino aquí ja, De duivel noemt Chavez in 2006 de toenmalige Amerikaans president Bush in een toespraak voor de Verenigde Naties. Een duivel die bovendien, volgens Chavez, ook nog eens denkt dat de wereld zijn bezit is. Niet alle machthebbers lieten dit soort beschimpingen over hun kant gaan, zoals de Spaanse koning, Juan Carlos bijvoorbeeld, een keer het gekke keel van Chavez tijdens een internationale top goed zat. No te Waarom had je je bek niet een keer bij Chavez toe? Correspondent Kees baas um, in Latijns-Amerika, uh, woonachtig, uh, normaal Kees. Maar nu hier in de studio, Kees, um, waar kwam dat vandaan, deze agressie van Tjavers? Ja, het was een hele markante, uh, flamboyante man. Ik bedoel, we weten één ding zeker. Het wordt een stuk saaier in Latijns-Amerika nu hij er niet meer is. Uh, ik was zelf in 2007 bij een grote demonstratie die hij had georganiseerd... omdat president Bush in Montevideo op bezoek kwam... aan de andere kant van de Rio de la Plata. Chavez had een voetbalstadion afgehuurd in Buenos Aires... om daar een demonstratie te houden. Hij wachtte tot de helikopter van Bush was geland... aan de andere kant van de rivier. Toen zei hij nou, ik denk dat het kleine mannetje uit het noorden er al is. En toen liet hij het hele stadion minutenlang roepen... gringo, go home. Nou, dat is echt uh, typisch voor uh, de acties van, uh, van Chavez en zijn, uh, zijn afkeer van met name president Bush. Hoe lukte het hem? Uh, was dat zijn karakter, zijn kracht... om de bevolking zo grotendeels achter zich te krijgen? Of was dat ook omdat het deels, want dat hebben we hebben vanochtend ook even besproken... dat ook een despoot was en alle macht naar zich toe trok. Ja, dat, was, dat is natuurlijk één kant van het verhaal, maar... Uh, ja, hij sprak de taal van het, van het volk en hij was in staat... en we hebben dat vanochtend ook al even aangestipt. hij was in staat om de onderste lagen van de bevolking... weer zelf respect te geven. En daar zijn ze hem, eh, denk ik, eeuwig dankbaar voor. Je, je hoort en ziet nu ook mensen daar nog steeds eh, roepen... naar zijn overlijden echt in wanhoop van... hij zit in ons hart en eh, hij blijft altijd eh, leven. De armen dat, hebben het aan dankbaar beter gekregen onder Jarvis. Zeker, ja, zeker. En, en, en vooral hun, hun, hun, hun sociale positie, hun, hun gevoel voor eigenwaarde... is voor Onder Chavez. En dat is ook uh, zijn steun, dat is zijn basis in, in Venezuela. En dat is een groot verschil met voorgaande regering. En ik bedoel, hij mag misschien een despoot zijn, maar de voorgaande presidenten, dat waren oligarchen in Venezuela. Die, uh, die regelden het voor zichzelf goed. Precies, die ja. regelde het voor zichzelf goed en voor de onderste laag niet. Nou, dan moeten er verkiezingen worden gehouden binnen 30 dagen. Um, 60% stond achter Chavez, die het voor hen opnam. Dan is het logisch dat iemand uit zijn gevolg hem ook gaat opvolgen. Jazeker. Dat, dat is dus die vicepresident Nicolas Maduro, die we, die we zagen, die, die kondigde de dood van, van Chavez aan. Hij is echt. Ja, als je het oneerbiedig wil zeggen, een, een, een vazal, een trouwe volgeling van Chavez. Dus hij zal in eerste instantie zal hij gewoon het beleid van, van, van Chavez uh, uh, volgen. Maar er zijn natuurlijk ook grote problemen. Uh, uh, uh, het land uh, heeft een, een enorme inflatie. Er is grote corruptie. Uh, er zijn enorme overheidstekorten, ondanks de oliedollars. En daar zal hij toch iets uh, aan moeten doen. En snel ook waarschijnlijk. Dat lijkt mij een lastige klus. Zeker als je niet hè, de... Hoe zeg je dat? Uh, het charisma hebt dat, uh, dat Chavez had. Ja, en dat dat is heeft hij het volk achter je kreeg. Dat, dat heeft hij dus zeker niet. Hij praat Chavez wel na en mm. hij noemt hem uh, mijn, mijn commandant en onze leider. Maar hij heeft absoluut niet hetzelfde uh, uh, charisma als. Uh. Dus ja, die, die, hij gaat nog, nog grote problemen krijgen. En um, ja, ik, ik denk, uh, ik zag net nog even een uitspraak van, van de, de, de belangrijke Colombiaanse schrijver uh, Garcia Marquez. Die reisde veel met Chavez mm -hmm. en die had eigenlijk een hele mooie typering voor hem. Hij zei, het was, als je met hem omging, alsof je met, met twee verschillende mannen sprak. Eén die het geluk had en de kans had om zijn land te redden. En de andere, een fantaste die misschien de geschiedenis ingaat als een despoot. Mooi, Kees Elenbaas. Dank je wel weer en fijn dat je bij ons uh, in de studio was. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Wijnlands zwaan met een aflopende spits. Ja, die was sowieso niet al te druk. Maar op de A2 zijn nog wel problemen. Van Amsterdam naar Utrecht heeft een vrachtwagen in brand gestaan. nabij Utrecht tussen Breukelen en Maarsen staat nog 7 kilometer file. De brand is geblust, maar de parallelbaan is nog wel dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Zo wat er ook gebeurd wordt, de ganzen op Schiphol blijven voor problemen zorgen. Mijno Rimmers is op Schiphol vanochtend, u heeft dat al kunnen horen eerder deze uitzending, laat er meer van. En economie-redacteur Merel Stikkelormen is hier en ze houdt de beurskoersen in de gaten. Want uh, Merel, gisteren waren er recordstanden te noteren op uh, de Amerikaanse Dow Jones Index bijvoorbeeld, hoogste stand ooit. Ja. Terwijl ze daar nog midden in de crisis zitten. Um, straks uitleggen, eerst maar eens naar Europa, want hebben we daar iets aan dat het daar zo hoog staat? Vandaag niet meer eigenlijk, want uh, vandaag uh, zijn we geopend... zo rond de slotstanden van gisteren, AIX zo rond de zes, 346 punten. Uh, gisteren namen we daar al een voorschot op, want toen zag het er al naar uit... Um, uh, toen de beurs in Europa open waren, dat Amerika zo hoog zou slu sluiten, de Dow Jones. Dus toen is de AIX al met een winst van 2% de dag uitgegaan. gegaan. Goed, hé, eventjes naar... Um... De realiteit, de, de ratio hierachter. Want hoe kan het dat, terwijl wij nog midden in een crisis zitten... in Amerika het ook nog niet helemaal voorbij is... werkloosheid nog, nog, uh, nog groot is. Hoe kan het dat dan de beurzen toch oplopen? Is dat een, een andere realiteit die zich daar afspeelt? Ja, uh, sommige de experts zeggen altijd... de beurs neemt een voorschot op de toekomst. Uh, dus nou ja, misschien komen er wel weer betere tijden aan. Aan de andere kant kan je inderdaad zeggen... dat het gewoon heel slecht gaat. Uh, ook in Amerika is het herstel uh, uh, gaat... Uh, nog langzaam en ze zijn er daar nog zeker niet. Dat zei ook nog uh, de, de president van de centrale bank daar pas geleden. Uh, dus je zou zeggen waarom dan toch die hogere beurscijfer. Nou gisteren was een directe aanleiding dat de beurs hoger sloot in Amerika. Uh, dat de Amerikaanse centrale bank um, zei dat ze geld blijven pompen in de, in de economie. Dus dat ze die economie blijven stimuleren. Maar eigenlijk is een bredere verklaring uh, dat beleggers weer terugkeren naar aandelenmarkt. Want ja. Je moet toch uh, iets met je geld. Mm. Uh, ondertussen, het geld wordt steeds minder waard uh, door de inflatie. Um, ja, als je je geld in staatsleningen stopt, dat levert nauwelijks meer iets op. Althans, in staatsleningen van, uh, van de hele veilige landen, hè, Duitsland en Nederland... moet je zelf soms op uh, bijbetalen als je uh, geld wilt uitlenen. Um, dus ja, dan toch maar weer terug naar die aandelenmarkten. En uh, uh, beleggers zijn dus weer bereid om wat meer risico te nemen. Dus er worden aandelen gekocht en dus gaan de koers omhoog. Ja, in de hoop dat uh, de koers inderdaad omhoog gaat. Nee. Nou ja, dat gaat dan uiteindelijk vanzelf. Uiteindelijk vanzelf. He? vanzelf. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Goed, maar het geeft dus volgens jou niet aan dat de AIX ook op weg gaat naar een record. Uh, nee, de AIX zeker niet, want de AIX stond uh, uh, uh, in 2000 ongeveer op 700 punten. Nou ja, we zitten nu ongeveer op de helft. Uh, in Nederland is de AIX ook weer heel specifiek. Daar, zaten, uh, daar wegen financiële aandelen, wogen altijd zwaar in de index. Nou ja, veel financiële aandelen zijn natuurlijk verdwenen uit de beurs. Hè, ABN, OMRO, Fortis. Uh, en daarbij zijn de aandelen, financiële uh, waarden die er nog in zitten... zijn sterk uh, in waarde gekelderd. Um, dus nou ja, in Nederland zijn we er zeker nog uh, niet voorlopig. Goed. Merel stikkerlorem, dank je wel. Zo dadelijk blijft u luisteren. gaan we het hebben over die danser van het Bolsjoort Theater. die opdracht heeft gegeven voor de aanval met zuur op de artistiek directeur. Blijf luisteren. Het NOS Radio 1-journaal. Boom. Chris Berry met Love Trip, een ouderwetse rock en roll themaatje, maar het is heel nieuw, hè? Het april 2012 van de CD Marbles. Het is bijna half tien, zo dadelijk meer over de danser van het Bolshoi Theater. Maar we gaan eerst nog even naar Minor Remmers. Mynor, er wordt geklaagd op Twitter dat het allemaal niet zo diervriendelijk is wat er met die ganzen gebeurt. Nee, maar ja, het is ook niet zo prettig als je zo'n situatie hebt op afgelopen maandag hè, met dat vliegtuig hier. En uh, ja, ze hebben het hier uh, wel gezien ook, in ieder geval elder, want hij heeft de boerderij vlak bij Schiphol in de Haarlemmermeer het zag blauw van de zwaailichten. Ja, inderdaad. Ja, de wegen waren afgesloten en uh, er was uh, weer paniek op Schiphol. En dan uh, ja. moeten de hulpdiensten paraat zijn en dat is logisch ook. Meedee vanwege zes ganzen in de straalmotor. Er zijn veel te veel ganzen. Eigenlijk is het, uh, het, het beheer van die ganzen in het verleden totaal uit de hand gelopen. Er zijn er veel te veel van. Ze vreten alles kaal, maar ze vormen dus hier bij Schiphol een gevaar. Er wordt van alles aan gedaan. Ik heb in mijn hand het ganzenbeheerplan omgeving Schiphol. Uh, ja, af en toe staat er een wagentje bij de startbaan, dan knallen ze. Maar u knalt vandaag niet, want als we hadden willen jagen... had u eerst de provincie moeten bellen, geloof ik, hè? Uh, ja, dat klopt. Ja. je moet altijd Als je ganzen gaat jagen moet je melden... dat je gebruik gaat maken van je ontheffing of van je aanwijzing. Dus dat zijn ook weer extra dingen. Als je dat vergeet, dan ben je in een overtreding. En als er dan een handhaver komt, dan, uh, dan zegt hij... Uh, ik trek je, je jachtvergunning in. Dus, en, en dan heb je ook nog een... Ja, er is ook nog heel veel discussie geweest over dat vergassen, bedwelmen. Zachter uitgedrukt. Maar dat kan alleen maar als in de rui zijn... want dan kunnen ze niet vliegen, dat is in juni. Klopt, ja, mei, juni, dan zijn ganzen drie weken in de rui en dan kun je ze vangen. En dan kun je ze dus uh, bedwelmen en uh, dat gaat met CO2. Ja. En dan zijn ze binnen 40 seconden... Is dat effectief? Dan heb je er een heleboel tegelijk. Ja, je kunt dan in, zeg maar, in twee, drie uur tijd kun je er wel vijf tot zevenhonderd tegelijk vangen. En zoveel, uh, zoveel ganzen kun je nooit schieten natuurlijk. Daar, ja. daar ben je... Dat schieten is eigenlijk alleen maar verjagen eigenlijk, hè? er twee, drie uit de lucht... Ja, inderdaad. Ja, als er een groep gans aankomt, je schiet er een paar gans uit... en, en uh, dan vinden de andere ganzen dat toch een doodsdreiging. Ja. En dat is de beste manier om ze te verjagen, dus om ze hier ook bij Schiphol weg te houden. Dat, dat werkt wel. Want, want wat Schiphol doet met die wagentjes met beurtcontrole dan schieten ze dus een de lucht in, maar ja, dan gaan ze kilometers kilometer verderop zitten. Ja, verjagen is het probleem verplaatsen, maar dan is het wel zeg maar, het dichtst bij de startbaan is het meest gevaarlijke... En dan uh, verjaag je ze in ieder geval wel dicht bij de startbanen. En ook zeg maar, het lange gras wat ze rond de startbanen hebben, dat uh, zorgt er ook voor dat de ganzen daar liever niet gaan landen. Dus ja, we moeten meer ganzen eieren gaan eten misschien. En de ganzen eten, dat, dan is het ook weer interessanter om ze te schieten. En terwijl wij kijken, landt er weer een blauw-witte vogel van de Nationale Luchtvaartmaatschappij. Geen grans gezien vanochtend. Maar als we ze hadden willen schieten, hadden we eerst de formulieren moeten invullen. Laten we hopen dat er voorlopig geen mede meer komt. We gaan naar Moskou toe. Want danser Pavel Dimitrenko van het Bolshoi Theater gaf de opdracht voor de aanval met zuur op de artistiek directeur van het theater, Sergei Filin. Dat heeft Dimitri. Tsjenko, bekend aan de politie die hem gisteren arresteerde. Correspondent David Jan Godvoye in Moskou. Ja, deze danser. Jij ja, mag hem straks een bijnaam nog in de opdracht. <laughs> maar heeft zelf niet dat zuur in het gezicht van feeling gegooid. Nee, dat klopt. Zoals je zei, heeft hij daar iemand anders de, de opdracht toegegeven. En die man is vervolgens door weer iemand anders... naar de plek uh, gereden waar dat zuur is gegooid in het gezicht van, uh, van Filin. Uh, nou, die, die, die, die, degene die de aanslag heeft gepleegd en de chauffeur... zijn gisteren ook opgepakt. En dat komt omdat die, uh, de politie is achter, achter de identiteit van die mensen gekomen... doordat die chauffeur zijn mobiele telefoon ter plaatse heeft gebruikt. Nou, dat nummer hebben ze uiteindelijk gevonden. En doordat de chauffeur... Voor vervolgens weer contact heeft opgenomen met Dmitry Tchenko, zo heet hij, um, zijn ze ook achter zijn identiteit gekomen. En um, ja, is met de bekentenis van deze Dmitry Tchenko ook meer duidelijkheid over zijn motief? Waarom heeft hij dit laten doen? Nou, dat weten we nog niet. Daar, is, daar heeft de politie geen mededelingen over gedaan. Kijk, die Dmitry Tjenko heeft als zodanig een, een hele behoorlijke positie... bij het Bashoy. Hij is weliswaar niet de absolute top, maar zit daar net onder. Dus uh, daar zal het waarschijnlijk niet over zijn gegaan. Maar ja, het bashoy theater is al jarenlang... Uh,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 Uh, hij is in Duitsland, er is hij al een aantal keren geopereerd aan, uh, aan zijn ogen. De artsen daar denken dat hij een, in ieder geval wel een deel van zijn gezichtsvermogen... weer zal, uh, zal terugkrijgen, maar daar zal hij nog wel een paar keer voor geopereerd moeten worden. David-Jan Godfoy over Dimitrienko. Kijk, dat is hem. Hij heeft dus opdracht gegeven tot het gooien van dat zuur. Oké, net zo makkelijk. Het komt er gewoon uit. Midden in de week nou, bij wij Marcel Oosten. <laughs> We zijn aan het eind gekomen bij, uh, van het Radio 1-journaal. Van dit moment. wens wensen u een hele fijne dag. Hopelijk nog met wat zon en Sven Kokkelman. Nou, was dat niet uh, een fantastische combinatie? Sven, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij zo in je uitzending? Geen geld voor een schoolreisje. Geen geld om cadeautjes mee te brengen bij een verjaardagspartijtje. Steeds meer gezinnen in de bijstand. Vaders en moeders kunnen dat geld niet meer betalen als hun kinderen ergens naartoe gaan. Blijkt uit cijfers van het Niebud. Um, ik ga erover praten met het sociale gezicht van de Partij van de Arbeid... en die is toevallig ook nog staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die gaat hier dus ook nog voor een deel over. Jette Kleinsma, dat was lekker weer, vandaag ook weer, 15 graden. Dat is niet alleen goed voor ons... Want jullie zijn er ook aan toe, zie ik. ook. ja, Maar ook goed voor de economie, want we geven dan makkelijker geld uit. En we hebben nieuws over moeder Teresa. De Canadese onderzoekers beweren dat de hulp die ze de armsten van Calcutta verleende... onder de maat was en dat ze zelf geld wegsluisterde dat oh. voor armen was bedoeld. Hoe dat zit, horen we zo ook meteen zij. bij de KRO. Brutus. Ja, zij. Ja, door, ja ook zij. Door wat Brut mee. Bruta, ja. bruta. Dan gaan we naar het nieuws. Oh. Oh. NOS Journaal Bij twee Nederlandse melkveebedrijven is de kankerverwekkende stof aflatoxine gevonden in de melk. De productie bij de bedrijven is stilgelegd. Volgens de Nederlandse Zuivelorganisatie is er geen besmette melk in de winkels terechtgekomen. Bron van de besmetting is waarschijnlijk veevoer. Koeien krijgen nu ander voer. Het aantal mensen dat Syrië is ontvlucht is opgelopen tot 1 miljoen, dat heeft de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties bekendgemaakt. De meeste vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen, de helft is jonger dan 11 jaar.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Jetta Kleinsma, de staatssecretaris over armoede bij bijstandsgezinnen. Moeder Theresa was heus geen heilig boontje. Lekker weer, goed voor de economie. En dat het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Deels de jager is vanochtend in Tiel. Waar de restanten van auto's tot op de laatste vezel worden gerecycled. van ons geld. Twitter met ons mee, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u als gebruikelijk ook kwijt via de mail. Goedemorgen -nederland, at Gezinnen, dames en heren, die moeten rondkomen van de bijstandsuitkering... houden maandelijks 5 euro over voor sociale participatie... zoals sporten of een schoolreisje. Blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. In 2008 was dat bedrag nog 121 euro. Jette Kleinsma, goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris van Sociale Zaken en het Sociale Gezicht van de Partij van de Arbeid. Bent u dat sociaal gezicht kwijtgeraakt? Nou, uh, dat hoop ik niet, want het is natuurlijk wat u zegt... Ontzettend belangrijk dat uh, ook deze gezinnen mee kunnen. Uh, ja, en deze nieuwe cijfers uh, dat is wel een punt van aandacht. Ja. Dus het, het, uh, uh, het is gelukkig zo dat dit kabinet op heel veel fronten bezuinigt... maar voor de armoedebestrijding in ieder geval... Uh, ...structureel 100 miljoen extra heeft. En ja, u begrijpt dat ik dat bij voorrang ga inzetten voor gezinnen met uh, kinderen. Ja, maar uh, 100 miljoen op al die gezinnen, hoeveel, hoeveel geld is dat dan uh, per maand voor die mensen? Nou, dat, dat kun je natuurlijk niet meteen zo uh, omrekenen... ...omdat die middelen via de bijzondere bijstand bij die mensen terecht zullen komen. En dus via de gemeente? Ja. En dus gaat u er niet over? Nou, ik, uh, in die zin dat ik natuurlijk wel met alle wethouders van de gemeente uh, in conclave ben over hoe doen we dat nou met z'n allen. En ja. uh, dat niet alleen... Kijk, uh, we hebben ook in het uh, regeerakkoord staan... dat we in ieder geval het jeugdsportfonds van extra middelen voorzien... Hè, zodat kinderen allemaal kunnen sporten. En ik overweeg om datzelfde te doen met uh, de stichting Leergeld. Want Leergeld uh, komt ook bij al die kinderen thuis, zou je kunnen zeggen. Uh, en zorgt dan voor het feit dat die kinderen ook een computer krijgen... zodat ze ook gewoon hun huiswerk kunnen maken. Ja. Dus uh, we hebben gelukkig in Nederland heel veel... Vrijwilligers die helpen om die kinderen uh, ook een uh, perspectief te bieden. Maar is de waarheid niet dat als je 100 miljoen extra uittrekt... en het kabinet trekt, geloof ik, uh, 300 miljoen uit... en extra investeringen voor de sociaal zwakkeren... Ja. Uh, dat je daarmee net uh, de gestegen ziektekostenpremies en al die dingen uh, dekt? Nou, het is natuurlijk ook zo dat uh, we mensen tegemoetkomen... in die ziektekostenpremies. Hè. Dus uh, de zorgtoeslag voor de allerlaagste inkomens is omhoog gegaan... Dus uh, die um, eigen, bijdrage, uh, eigen bijdrage in de ziektekosten van 350 euro, mm. uh, die kunnen mensen terugkrijgen als ze echt op het minimum zitten. Dus er is helemaal geen probleem. Dat is geen probleem, maar uh, ik ben met u eens en ook met het Nibut eens... en ook met de kinderombudsman eens, die gelukkig volgende week bij me langskomt... dat het geen vetpot is voor nee. deze gezin. U noemt hem al, Mark Dullaert. Ik zag hem in één vandaag van de week. En toen zei hij, hij, uh, hij constateert dat er één op de negen kinderen in armoede leven. 337.000 kinderen in Nederland. Ja. Terwijl ik u en anderen in Den Haag ook altijd hoor zeggen... dat wij toch nog een geweldig welvarend land zijn. Hoe kan dat dan in hemelsnaam? Ja, omdat we onze inkomens niet zo um, enorm, ja, hoe zeg je dat, <laughs> eerlijk verdeeld hebben. Ah, we gaan uh, nog meer nivelleren? Nou, dat is ook weer het andere uiterste. Maar kijk, armoede, dat is een, een begrip wat heel veel verschillende invalshoeken kent. Want ik was van de zomer in Zimbabwe. Ja. En daar zijn ook kinderen ja. uh, die opgroeien. Nee, maar, en, maar kijk, we kunnen alles dan... wel met Biafra blijven vergelijken. Maar uh, het, het punt is, we leven in Nederland. Ja. En hier gelden ja. de Nederlandse uh, normen. Ja. Uh, en kinderen die niet mee kunnen doen aan uh, sociale verplichtingen omdat hun ouders daar geen geld voor hebben, ja, dan sluit je die kinderen dus zo ongeveer uit uit het maatschappelijk verkeer. Ja, en dat mag niet. En daar heeft u groot gelijk in. En uh, dat geldt ook voor de ombudsman. Daarom, uh, nou ja, niet alleen maar jeugd, dat jeugdensportfonds... maar uh, anders dan het vorige kabinet... heb ik ook de inkomensnorm voor de stadspas uh, omhoog uh, gezet. Zodat uh, gezinnen van die stadspas gebruik kunnen maken. En dat geldt dus ook voor de kinderen. Ja. Nou, zo zijn het tal van dingen die ik hier zit te verzinnen... om het voor die kinderen begaanbaarder te maken. Ja, Maar goed, als ik nou een uh, bijstandsouder ben en ik luister naar u... Uh, en ik stel u de vraag... Wanneer heb ik dan meer dan 5 euro, laten we zeggen, gewoon weer 100 euro per maand om uh, mijn kinderen te laten sporten en uh, ze naar een verjaardagspartijtje te kunnen laten gaan? Als u ook gebruik maakt van alle handreikingen die uw gemeentebestuur u biedt. Want weet u, kijk, het, het verdrag is dat heel veel gezinnen op dit moment niet weten dat ze echt handreikingen kunnen krijgen. Maar daarmee zegt u eigenlijk, mevrouw Kleinsma, dat het de, hun eigen schuld is als nee. ze maar 5 euro hebben. Nee. Ik, ik zeg dat ik heel goed besef dat een bijstandsuitkering helemaal aan de onderkant, hè, zonder dat er een andere inkomensbron in het gezin is, ja. dat dat ontzettend weinig is uh, voor een heel gezin. Uh, en ik roep de mensen op die het betreft om uh, met het gemeentebestuur, dus, dus gewoon bij je uh, stadhuis uh, aan te kloppen. Omdat er nog zoveel andere mogelijkheden zijn om bijgepust te worden. En er zijn gewoon te weinig vaders en moeders die dat, die dat nu al weten en die naar dat stadhuis toestappen. Dus ik zou het zo fijn vinden als die het wel gingen doen. Ja, Dus u roept iedereen op om gebruik te maken van de regelingen die er zijn. Ja. En u breekt zich het hoofd over maatregelen om dit uh, wat te verzachten. Zo is dat. En dan, en maar wanneer, wanneer zien we daarvan het resultaat dan? Nou, uh, wat mij betreft uh, natuurlijk uh, zeer snel. Het resultaat voor het jeugdsportfonds en voor de stadspassen is er al. Want ja. dat is al uh, afgekondigd, dat doen de gemeentebestuurders nu al. Ja. Uh, en die uh, extra middelen die komen volgend jaar beschikbaar. Ja. Nou, die ga ik dan natuurlijk uh, ook heel goed met die stadsbestuurders en die stichtingen ja. uh, inzetten. Zodat die kinderen ervan profiteren, want dat is het allerbelangrijkste. Ja, Dus in 2013 hoeven ze nog geen extra geld van u te verwachten? Nee, dat, dat was inderdaad uh, dat zat niet in het regeerakkoord. En ja. toch uh, heb ik natuurlijk ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gesprekken... en heb ik gevraagd om bij voorrang naar deze gezinnen te kijken. En dat gaan ze ook doen. Wat is voor u eigenlijk belangrijker, de 3%-norm of armoede bij kinderen? Poeh, meneer Kokkelman, nou zegt u toch wel weer wat. Uh, nou, natuurlijk de kinderen. En dus dan is de 3%-norm niet meer heilig? Dat hoort u mij niet zeggen. Ik ja, kon, kon een poging op... wagen. Wat zegt u? Ik zo? zeg, ik kon een poging wagen. Ja, en dat is uw goed recht. Maar ja, u begrijpt ook dat ik dan dit antwoord geef. Zeker. Uh, hebt u trouwens nog contact gehad met uw vrienden van de vakbeweging... die u zo uh, onlangs hebt uh, gereorganiseerd? Nou, uh, die, uh, het fijne is, uh, doordat ik vorig jaar die vrijwilligersklus heb kunnen doen... dat ik ze goed ken. En dat is heel plezierig nu. Houdt u nou... Uh, ja, in welk opzicht eigenlijk? Nou ja, ik ken de, de mensen van de vakbeweging. En ik uh, snap dus ook heel goed wat hen drijft. En um, waarom zij onderhandelen zoals ze onderhandelen. En, en speelt u daar zelf ook nog een rol in? Jazeker. Ik. Uh... Ik vergezel uh, Lodewijk Asscher uh, ook aan de onderhandelingstafels... omdat mijn wetgeving ook op die andere onderhandelingstafels uh, aan de orde is. Ja. Want ik ga over de oude dagsvoorziening... Ja. en uh, over de armoedebestrijding en over de participatiewet. Juist. Nou, De participatiewet is ook alweer zo'n punt dat ter discussie staat... ook in het Sociaal akkoord dat misschien wel gaat ontstaan. Hoe ziet u dat eigenlijk? Uh, hebt u de goede hoop op? Of denkt u... Nou... Nou, het is hartstikke spannend... Het is natuurlijk enorm spannend, want wat zou het mooi zijn als we met de sociale partners uh, tot uh, een eenduidige overeenkomst zouden kunnen komen op een aantal onderdelen. Want dat is voor ons land natuurlijk ontzettend uh, wezenlijk. Ja, maar goed, als dat sociaal akkoord er komt, gaat het waarschijnlijk 1 tot 2 miljard extra kosten en dan moet het kabinet dan nee tegen zeggen. Nou, u zegt waarschijnlijk... Uh, dit is echt koffiedik kijken. We ja. moeten nou de komende weken met elkaar aan tafel gaan zitten. En daar, daar, hoe dat ook klinkt, misschien daar verheug ik me op. Want ik vind dat zo wezenlijk. Kijk, ik overleg ook natuurlijk met de wethouders. Ik overleg ook gewoon met mensen in Nederland... over hoe dingen verder moeten. Maar ook met de sociale partners. Ja. Nou, dat zijn nou eenmaal van die steunpilaren... waarop ons uh, poldermodel geslaagd is. Ja. En uh, laten we dat nou eens met verven gaan doen. Maar u loopt ook al een tijdje mee in Den Haag. En ik hoor iedereen... Uh rondom de coalitie nu roepen dat ze zo ontzettend gelukkig zijn... blij en enthousiast dat het regeerakkoord niet onverkort kan worden uitgevoerd... en dat ze weer met andere mensen moeten platen, praten. Nou ja, meneer Kokkelman, kijk, we zijn natuurlijk geen autisten. Maar uh, uh... dat je er blij van wordt is nog een ander verhaal. Ja, nou, maar, maar het is toch ook eigenlijk een, gewoon het politieke vakwerk. Dat je probeert een zo breed mogelijk draagvlak voor je wetgeving te krijgen... Ja. En, maar dat is uh, dat is van alle tijden. Maar ja. er was een meerderheidskabinet en uh, dat kabinet heeft nu uh, minderheid in de eerste kamer. Uh, een beetje verkeek hè, op de steun van het CDA tijdens het formatieproces, toch? Nou, dat, dat gaat mij veel te ver. Oh. Uh, ja, kijk, uh, we zijn nu vier maanden op jou. Um, en laten we nou first things first doen. En dat, dat betekent dat we met de sociale partners eens dus even echt uh, nou ja, um, van gedachten gaan wisselen. Ja. En uh, <laughs> daarna de wetgeving meepakken. Iedereen praat als Mark Rutte tegenwoordig. Zijn jullie samen op een cursus geweest? Nee, dat niet. Maar uh, u, u zei net dat ik al wat langer meeloop. Ja. <laughs> u hoort van mij niet een andere boodschap als in vroege tijden. Goed. Um... Het punt blijft staan dat u zegt uh, bijstandsouders moeten uh, meer gebruik gaan maken van de regelingen die er zijn. Zoek ze op en vanaf 2014 belooft u iets meer lucht. Zo is het. En ook in het komende jaar hoor. Ik ga echt mijn best doen om uh, deze mensen iets meer uit de wind te halen, want het is zwaar. Mevrouw Kleinsmaak, dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan. Tot da. ziens. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we weer de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die unit het bijzonder interesseert. Drie vliegtuigen moesten deze week aan voorzorgslanding maken op Schiphol. nadat ganzen de motoren invlogen. Worden ganzen actiever door het mooie weer? Dat is de vraag aan Marike Dijksman van de Nederlandse Vogelbescherming. Waarschijnlijk is het puur toevallig dat het nu in één keer uh, dit onderwerp zo opkomt. Uh, we weten wel dat met name de Grauwe Gans. Nu het wel een beetje de lente in zijn bol krijgt en op zoek gaat naar een, een, een plek om te gaan broeden. Dus daar zit wel wat onrust, maar het is niet zo dat er enorme vliegbewegingen op dat vlak zijn. Wat we van ganzen weten is dat ze slapen op het water. En 's ochtends vertrekken ze naar hun forageergebieden, dus daar gaan ze eten. en die tijd die vliegen ze. En dan gaan ze nog één, keer, één à twee keer gedurende de dag op en neer naar een plek om te drinken. En dan weer terug naar de forageergebieden en eind van de dag weer terug naar de slaapplaatsen. Dat zijn de vliegbewegingen die ze gedurende de dag maken. Dus het kan zijn dat het op dat tijdstip heeft plaatsgevonden. Wat ook kan zijn, is dat er bijvoorbeeld een roofvogel is aangekomen... of een, een vos, en dat ze daardoor geschrokken zijn... of dat er een hard geluid was, waardoor ze massaal zijn uh, opgevlogen. En allemaal een beetje onhandig als dat in de buurt van een grote luchthaven is. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Deal, daar gaan we nu naar terug... En daar is Niels de Jager. Een grote berg met ja, pulp. Maar als je goed kijkt, dan herken je de ja, oude onderdelen er nog in terug. Hier een stukje rubber tochtstrip. Een stukje van een slang. Wat heb ik hier? Een koperdraadje Koperdraad. volgens mij. Ja. Ja. Uh, dit was een auto. Dit was inderdaad een auto. Dit is het allerlaatste restant van een auto. Een auto gaat naar de sloop. Die haalt er wat onderdelen uit. Die haalt de vloeistof eruit. Dan gaat hij naar de shredder. Daar wordt die vermalen. Die scheidt het metaal. En dan blijft het uh, laatste afval over. Dat is een mengsel van wat kunststof. Van wat zand. De laatste stukjes metaal. En uiteraard stukken bekleding van stoelen. Ja, inderdaad. De kussentjes die zie je ertussen liggen. Dat zegt uh, Arie de Jong van AREN. Dat is de organisatie die de sloop... maar vooral de recycling van auto's in Nederland regelt. Hij drukt even op een knop. Dan gaat de grote deur van de fabriek open. Ja, ik herken... In dat pulp herken ik die auto al niet meer terug. Maar uh, jullie doen er nog veel meer mee om het nog onherkenbaarder te maken. Want hier, als die deur eenmaal open is, een enorme vloer, een voetbalveld vol met allemaal machines om het nog verder uit de zeven splitsen. Nou, we hebben hier uh, meer dan 160 machines achter elkaar staan. Eigenlijk uh, met basistechnieken die we allemaal nog wel kennen vanuit de zandbak. Schudden, zeven, blazen. Uh... We werken ook met drijf- en zingprincipes. En daarmee allemaal om het nog beter op te splitsen allemaal. Uh, ja, echt tientallen, misschien wel honderden machines. Ik zie ook wat mensen er tussendoor werken. Het zal allemaal wel wat kosten. Wie betaalt dit? Uiteindelijk betaalt de consument die een auto koopt dit proces. Klein bedrag, 45 euro, inclusief de BTW. Oké, okay, dus wij met z'n allen betalen dit? Ja, dit is feitelijk een prestatie van de automobielindustrie... gefinancierd door de kopers van auto... Die daarmee bijdragen aan de recycling van oude producten. Eerlijk gezegd wist ik dat niet. En ik denk heel veel mensen weten dat niet. Dat is correct. Uh, wij hebben ook gemeend om de consument daar wat bewuster van te maken. Door een uh, marketingcampagne te starten om ze daarvan bewust te maken. Maar tegelijkertijd hebben wij ook de mogelijkheid hier om bezoekers rond te leiden. Om ze echt. Wij zien wat er gebeurt van, van ons geld eigenlijk. Ja, om ze echt te kunnen laten zien en te vertellen van jongens, dit doen wij met het laatste stukje van een auto. En hoe zetten we die materialen toch weer op een nuttige manier in. Ja, dat ziet er indrukwekkend uit hier. Al die machines, nou echt eh, niet te volgen, maar ze af te zien hier in een bak zie je dan een restant belanden. We lopen even terug, een beetje de rust in. Want daar praten we even ietsje makkelijker. Weer terug in de, de hal waar we net vandaan kwamen. Als dit hele proces, al die machines uh, hun werk hebben gedaan, wat, wat krijg je dan? Wat blijft er dan nog over? Een paar hoofdstromen, uiteraard kunststoffen, die we ook weer kunnen inzetten om auto-onderdelen te maken. Een zandfractie, oftewel minerale mineralenfractie, die kunnen we gebruiken voor bouwstoffen. Uh, vezels, die we kunnen gebruiken om... Uh, okay, andere... dus allemaal allemaal losse, losse op zich, nuttige stukken, nuttige materialen. En uh, u heeft hier iets in de hand? Een groot straat naar een bord, uh, Bies en Weij, dat is het adres uh, hier in Tiel waar uh, de fabriek staat. Dit is ook gemaakt van uh, die prut die we net in onze handen hadden. Inderdaad, dit is een mengsel van de vezels, dus oude stoelbekleding, samen met een ander afvalproduct uit de automobielindustrie, poedercoating, dat is eigenlijk de lak van een auto. Als je dat mengt en je voegt er een hars aan toe, kun je er prachtige producten van maken. Ja, het is een zware, zwaar stevig bord, gewoon prima te gebruiken ook. Ja, dit is prima te gebruiken. Dit is echt uh, hele duurzame kwaliteit. Een heel goed alternatief voor dure aluminiumstraat naar Ja, een paar weken geleden was uh, die prut die hier uh, in die grote, op die grote bergen ligt, was misschien nog een auto. Hoe groot deel daarvan wordt uiteindelijk tot iets nuttigs vermalen of gezeefd? Uiteindelijk hebben wij vorig jaar meer dan 96% van een oude auto nuttig kunnen inzetten. D dus maar 4% blijft dan over? Ja, er blijft dus uiteindelijk maar 4% over waar we niets mee kunnen... En in de komende jaren zal dat percentage nog lager worden. En dit gebeurt dus allemaal van ons geld. Inderdaad, eh, eigenlijk ook een bedankje aan alle consumenten die een auto hebben gekocht. Om dit mogelijk te maken. Eh, graag gedaan. En nu bedankt voor het interview. Dankjewel. En wij bedanken Niels de Jager. Straks, moeder Teresa was echt geen heilig boontje, zo blijkt. Majest. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1982. Throughout the United States, small pockets of intellectuals have become involved in a new and unusual philosophy. The fountainhead of this philosophy is a novelist, Ayn Rand. De Amerikaanse schrijfster en inspirator van het Amerikaanse libertarisme, Ayn Rand, overleed deze dag in 1982 op 77-jarige leeftijd. Vrijdenker Hup Jonge is een aanhanger van haar gedachtegoed. En ontmoette hij ooit? Zij was een soort Russische vluchteling, is naar Amerika gegaan, is daar in de filmindustrie terechtgekomen, is daar scriptschrijver geworden. En op een gegeven moment heeft ze haar filosofie, ik zou zeggen de filosofie van het objectivisme ontwikkeld en overgeschreven. Right. I call it objectivism, meaning a philosophy based on objective reality, and that man needs a rational morality, a morality. Not based on faith. On faith. Not on faith. Not on emotion. But on reason. Een morality which can be proved by means of logic. Waarbij ze dus de moraliteit probeert af te leiden. Door het na te denken. En niet door een of andere profeet na te praten, maar door vanaf scratch zelf op te bouwen van wat goed en wat kwaad is. Door die eigen mening kreeg je natuurlijk dat ze ook als eigenzinnig overkwam. Maar ik heb met haar gesproken, jammer genoeg, alleen maar kort in een pauze van een bijeenkomst en aan het eind van de bijeenkomst. Omdat toen ik in Amerika was, ik uh, uh, alleen maar twee middagen vrij had om een lunch met haar. En die kon zij allebei niet. Ze was heel, uh, ik zal zeggen, uh, charmant. Al weet ik dat ze ook... Uh, hoe noem je dat, hark, kan overkomen. Uit die aanhangers van, van Ayn Rand zijn vrienden geweest die hebben een Libertarische Politieke Partij opgericht omdat ze dachten, wil je dus verandering in de wereld brengen, moet je het via de politiek doen. Libertarian Party is based on a firm principle of non-aggression. We all take a pledge when we join the party that we will never initiate force against somebody else. We see the government as the initiator of force to bring about social and economic changes day in and day out. So we as libertarians reject this whole idea of forcible redistribution of wealth, which is the welfare state. Het libertarisme is een van de uitingen met politieke partijen en alles erbij. Waar ik nu ook niet helemaal enthousiast voor ben, daar was Ayn Rand ook niet gelukkig mee. Hup, jongen, vrijdenker en aanhanger van Ayn Rand, de Amerikaanse schrijfster en inspirator... van het Amerikaanse libertarisme. Ze overleed deze dag in 1982. Sharon Jones en de Dapkings. Kings, she ain't a child no more. Het is 7 voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Moeder Teresa, dames en heren, won de Nobelprijs voor de Vrede... en paus Johannes Paulus II, die verklaarde haar zalig... maar volgens Canadees onderzoek is moeder Teresa helemaal geen heilige... althans geen heilig boontje. De bekendste non ter wereld zorgde slecht voor de armen... en sluiste kapitalen weg naar eigen bankrekeningen. Devi Boerema, onze vrouw in India, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel geld gaat het? Ja, hoeveel geld, dat is eigenlijk de grote vraag die er bij iedereen uh, heerst nu. Want daar zijn ze heel, um, daar doen ze heel geheimzinnig over. Het is eigenlijk niet bekend hoeveel geld dat is. Um, het komt zeker niet terecht in uh, Kolkata, de plaats waar moeder Theresa woonde. Want um, veel mensen in, in documentaires, veel Indiaanse uh, journalisten, bezoeken haar huizen daar en zien daar eigenlijk barbaarse omstandigheden. Dus ja, waar gaat dat geld dan heen? Ja, en daar, dat antwoord is nog niet gegeven. Nee, het, uh, het onderzoek uit het Canadees onderzoek stellen, dit drie onderzoekers, dat um, het naar haar eigen bankrekeningen gaat uh, vooral. Ja. Maar, maar, ja, maar ja, wat deed ze er dan mee, David? want ik heb haar nog nooit in dure Rolls Royces of uh, andere uh, weldadige dingen zien rondrijden. Precies, en dat is ook de, de grootste klacht die er nu ligt tegen haar. Waar ging dat geld heen? En als je bijvoorbeeld, de uh, House of the Dying is een van de bekendste huizen daar in Kolkata... waar mensen letterlijk heen komen om dood te gaan. Mensen die aan verschrikkelijke ziektes als uh, TBC, AIDS, lijden. Die mensen worden daar niet geholpen, die liggen daar echt dood te gaan. En die uh, krijgen niet eens een, een, een, een pijnstille om hun lijden te verlossen. Omdat dat niet volgens hun, um, volgens hun geloof... Um, Moeder Therese heeft een bijzondere uitspraak gedaan dat zij de schoonheid in het lijden van de armen zag. Um, ja, en dat soort dingen zijn natuurlijk tegenwoordig, uh, kijkt men daar met uh, een zeer kritische ogen naar. Ja. En uh, daarbij komt ook nog het feit dat toen ze zelf stierf en uh, op sterven lag, ze wel in een dure Amerikaanse kliniek is opgenomen. Ja. Uh, hoe, hoe, uh, hoe serieus en betrouwbaar is dit onderzoek? Nou, de drie onderzoekers die hebben meer dan 300 documenten doorgenomen. Dat is ongeveer 96% van de uh, documenten die beschikbaar zijn over haar leven. Dus het bestrijkt een groot deel. Um, en buiten deze documenten zijn er natuurlijk ook um, de quotes van moeder Theresa zelf... die al enigszins... Um, ja... Uh, Mensen, mensen, bijvoorbeeld bij de, tijdens de Nobel-speech zei ze dat um, de grootste, het grootste kwaad in de wereld toch wel um, bij abortus te zoeken was. Bij vrouwen die abortus li lieten plegen. Ja. Tijdens haar leven zijn daar mensen natuurlijk al erg uh, kritisch over geweest. Ja, maar goed, dat heeft nog niks te maken met het wegsluizen van geld. Dus de vraag is, uh, hoe serieus zijn deze aantijgingen en uh, komen die aantijgingen in India als een verrassing? We komen zeker niet in India als een verrassing. Tijdens haar leven is zij ook al bekritiseerd in India. Um, ze heeft bijvoorbeeld een staatsbegrafenis gekregen... waar veel Hindoe's vooral tegen uh, geprotesteerd hebben. Die, uh je hoort toch mensen zeggen van wat, wat ziet het Westen toch in die, in die non die hier iedereen maar komt helpen. En wat wij zien hier is, is totaal iets anders. En het onderzoek is, uh, komt pas over een maand vrij. Dit zijn pas de eerste bevindingen. Um, ze hebben nog niet uh, specifiek kunnen aantonen waar dat geld uh, heen ging om nee. je vraag te beantwoorden. Ik hoop dat dat over een maand, als het onderzoek helemaal um, gepresenteerd wordt, dat daar toch wat duidelijkheid over komt. En misschien dat dit ook een aanleiding is voor... Um, uh, de tehuizen zelf, om toch eens wat meer inzaken te gaan geven over ja. deze dingen. Goed, uh, dan maken we er een tweetrapsraket van... en zoeken we volgende maand weer contact met je. In ieder geval is de commotie er in India nu al. Davy Boerma, dankjewel. Straks, dames en heren, lekker lente weer is goed voor de economie... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Allemaal naar het nieuws van 10 uur met Dorad Megens. Blijf bij ons. KRO. Hier wil ik wel een uh, discussie over met uh, de staatssecretaris. Nou, uh, uh, dat zal ze vannacht over slaan, denk ik, uh, of niet? Nou ja, echt waar, wat denk je? Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.